Niet laten, ze lokten naar iedere man, dat liep veel te veel in de gaten. En o, o, o, o, daar kwam naar geen van, yeah. de moraal. Maar ach, zij werd te oud, zij kon geen man meer strikken.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 Trap. Nou, nou daar, een kleine muis op klopjes. Nee, het is geen grap, geen klap, klip, ik klap op de grap. Oh ja. Maar muis kreeg een vijfling en allen gezond. Dus de muisjes, besluitjes met muisjes. En iedereen zong toen, wat is het? Of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 En nu op de radio, onderweg zometeen, Johnny Jordaan. Met bij ons in de Jordaan, de Jordaanwals en Piketanussie. Oftewel een medley van Johnny Jordaan. Maar eerst hier de drie jackets, het, het autootje. We hebben een ongeluk gehad met de autootje. Met de autootje, autootje. Met het autootje. Gebeurde hier midden in de stad met de autootje.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 Nou, per vijf gulden dan Of vindt u dat nog te duur? Wanneer Big man heart. Hey.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 Tanasie gaat er altijd in, die. een pique Tanasie maakt je blijven zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot. dat witte spul krijg je van mijn cadeau. En op die Duinse aquafier, die drink ik van mijn lijven niet. In plaats van wortka, open een zin. een pique thanasie. En Piketanessie, en Piketanessie, dat gaat er altijd in. En dat was muziek van Johnny Jordaan met de grote hits bij ons in de Jordaan. Jordaanse wals en Piketanessie. En daarvoor hoor u de tri Cats, met het autootje, een van mijn favoriete plaatjes, die ik regelmatig draai in dit programma. De volgende artiest overleed op 4 juni 1996 aan een hartaanval tijdens zijn vakantie in Frankrijk.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 Dat's all je kilns kan wezen, yeah, yeah.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 Lange leven is, is er ook. En doop. kan geen kwaad, beweren de heren doktoren. En Beetle die aan de hashis gaat, is heus nog niet verloren. Nee, het zal je kind maar wezen. ja, ja, ja, ja. Het zal je kind maar wezen. ja, ja, ja, yeah. Het zal je kind maar wezen. yeah. yeah, yeah, yeah.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 Ik de kan, Toch kan slechts maar geheim ons schijnen. Omdat ik zoveel van je houd. De tijd van de leer. Dat zandvoer, dat antwoord.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 Ik heb meer van jou als doen die dal. Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en snelle langs ons zuis. Nog steeds heilende tijden, alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis.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 Speelden er duizend gitaren? Niets kon er toen dit geluk eveneren. Een wilde toekomst die lang...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 dit geluk even naar. Nee, nooit vergeet ik die slow die ik danste met jou. U hoort de muziek van uh, Willy Zomers met weet je nog wel die slow en daarvoor Reinhard mij met als de dag van toen. Zie hem, Zandvoort. Aan alle leuke dingen komt er ook weer een einde. Dit was Zandvoort uit Zandvoort.